Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de, de belangrijkste doodsoorzaak in de farmaceutische industrie speelt hier een rol in... die te vergelijken is met georganiseerde misdaad. Dit schrijft althans de Deense hoogleraar Peter Kutzen in zijn onlangs vertaalde boek Dodelijke Medicijnen. Bij ons aan tafel verpleeghuisarts Bert Keijzer en huisarts Hans van der Linden. Um, heren, onderschrijft u die stelling? Um, de, is de farmaceutische industrie te vergelijken met de maffia? Zal ik uh, met jou beginnen? Het is wel het is een lekkere duidelijke uitspraak. Nou, Gutsche geeft een um, vernietigende achtergrond van de omstandigheid... dat als je als patiënt bij je arts komt en hij schrijft iets voor... dan hoop je dat het helpt en, uh, en je hoopt dat het geen kwaad doet. Nou, beide veronderstellingen waar je niet zonder kunt... want je bent patiënt die blijken toch niet helemaal juist te zijn. In heel veel situaties helpt het niet en in heel veel situaties is het schadelijk. Hm. En het mafioze is dat de farmaceut die het aan jou verkoopt... of die het aan jouw dokter verkoopt zich daar wel degelijk van bewust is. En toch doorgaat met het marketen van ja, aangetoond schadelijke geneesmiddelen. Nou, Dat zou je wel als maffiapraktijk kunnen ja. beschouwen, ja. toch? Ja. Nou gaan er honderden miljarden euro's in om. In die hele farmaceutische industrie. Ik neem aan dat uh, hij, maar wellicht ook jullie... Uh, criticasters van de farmaceutische industrie... Uh, flink tegengewerkt kunnen worden. Want ze hebben een flink kapitaal achter zich... Hebben jullie daar ervaring mee? Uh, als je bedoelt bedreiging of zo, ja, uh, juridisch uh, wel bedreigd, uh, maar uh, en ik ben ook meermaal in de presse gesprongen voor patiëntenverenigingen die op een gegeven moment kritiek hadden en die werd dan de mond gesnoerd met de dreiging van de juridische procedure. En zo'n procedure is dermate bedreigend omdat ze een topadvocaat hebben. Dat is onbetaalbaar. Dat is dus, uh, als ik u morgen een, een procedure aan doe, kost u dat 50.000 euro... En als u het wint, uh, krijgt u vervolgens duizend euro terug. Maar die hangt wel voor 49.000. Zo kan je iemand met procederen kapot maken. En, uh, dat dat doen ze dus met de regelmaat van de dat klok? Dat wordt, nou, met de regelmaat van de klok. Maar uh, daar dreigen ze heel veel mee. Hebben jullie dat zelf meegemaakt? Ik heb zelf meegemaakt. En, ja, ik heb er inmiddels een standaard antwoord op. Van, kan ik daar van op aan? Want niks is leuker dan, uh, dan uh, daar uh, een, een boel uh, trammelant omheen. Mm. Zo. En, dan, en als je die houding aanneemt, doen ze het ook niet. En ik heb ook vier keer tegen hun geprocedeerd. Ik heb vier keer voor de codecommissie Geneesmiddelenreclame de farmaceutische industrie een uh, klacht ingediend. En ik heb al die keren gewonnen. Nou, dat is, ja. Dus, ja. nou zeiden wij net in de aankondiging, uh, deden wij de buitenuitspraak dat uh, de geneesmiddelen soms uh, geen medicijn zijn, maar juist dodelijk kunnen zijn. Maar waar zit hem dat dodelijke in? Dat zit hem in de bijwerkingen, het zit hem enerzijds zit het hem in dat geneesmiddelen onvoldoende getest zijn voor ze op de markt komen. Dat, ik, ik, ik denk dat u er zonder meer van uitgaat dat als een geneesmiddel de markt komt, is dat in het buitenland al uit het en na getest. Maar hoe kan dat dan? Er zijn toch allerlei commissies voor waar dat doorheen ja, moet. En... Maar een, een, een geneesmiddel wat in staat is om cholesterol te verlagen, dat komt op de markt. Uh, of je daar nog langer doorleeft of, of korter doorleeft, dat is dan nog niet bekend. Pas nadat het op de markt komt, starten de grote onderzoeken. Ja. De, als een middel suiker kan verlagen in je bloed, dan komt het op de markt. Uh, het is nog een tombola of een soort van Russische roulette... Uh, of je daar nou überhaupt langer doorleeft. Maar dat, zo liggen die criteria. Ja. En uh, een van de hele grote manco's is dat geneesmiddelen onvoldoende getest worden... voordat ze van de markt komen. Ja. En dat onder grote druk van de farmaceutische... Dus, dus er is geen enkele garantie dat de medicijnen die wij voorgeschreven krijgen... betrouwbaar zijn? Nou, wacht even. Nee, dat, dat, en, ja. Er is geen, geen aanleiding voor een nationale paniek. Nee. Maar ik zal twee voorbeelden geven. Het eerste is de medicalisering van de menopauze. Dit is een tijdje geleden. We dachten, vrouwen die komen in de menopauze met een te lage gehalten, dat gaan we suppleren. Um, dat gaan we dus ja. uh, aanbieden. Ja. En um, dat bleek catastrofaal. Maar dat bleek na afloop catastrofaal. Dat werd wel flink aangemoedigd door de farmaceuten. Dat heeft, ik weet niet hoeveel slachtoffers opgeleverd. In termen van trombose ja. en in termen van borstkanker. Niet zomaar een bijwerking, dat is iets afschuwelijks. <laughs> ja. Het tweede voorbeeld is Exolom, dat is een antidementiepleister. Dat is een Nesterazerremmer. we gaan niet in op de biochemie, die doet niks. Maar die, die wordt in Nederland op grote schaal verkocht en voorgeschreven door artsen waarvan je dan denkt, waarom doe je dat nou, want het helpt niet. Um, het is wel een, aangetoond dat het een klein beetje helpt, begrijpt u, in een, in een scoringslijstje. Van opstaan, aankleden, wassenplassenkoepen. Maar basse, is dat dan onmacht van de huisarts, omdat hij gewoon daar gewoon niet genoeg van af weet? Of het hoe? is moeilijk om, kijk je kunt er niet omheen dat de zwakke schakel in deze keten is natuurlijk de huisarts. Dat ze zeggen, nee, nou, elke arts die voorschrijft. Maar wij zijn beïnvloedbaar. En het is niet zo dat de, de, de, een doorsneearts, ik ben echt typisch een doorsneearts, niet goed in staat is om een wetenschappelijk artikel op zijn merites te beoordelen waar het gaat om een statistische analyse. Is dit onderzoek goed opgezet? Dat kan ik eigenlijk niet Weet zo goed niet, checken. Nee. En veel van die artikelen die zijn in lichte mate corrupt omdat ze vaak uit uit de pen van de, van de farmaceutische industrie komen. En die kunnen alles met geld, die kopen hele tijdschriften op? Uh, nou, hele tijdschriften, maar het is wel zo dat ze het, het verschijnsel Ghostwriter... Hè, dat is iemand van een farmaceutische industrie... een overigens gerespecteerd wetenschapper dan toch maar bij de arm neemt... Mm -hmm. en, en hem zegt, well, luister, als je nou iets meer die kant op gaat... en jij bent een hele goede adviseur van onze firma... voor je adviezen krijg je 100.000 euro... Um, jij als adviseur, en we gaan ook zorgen dat jouw, jouw publicatie drift... Dat die bevredigd wordt en je krijgt toegang tot de betere tijdschriften. Zo werkt het wel. Maar het is niet zo dat zo'n heel tijdschrift door een farmaceut gekocht wordt. Het gaat iets subtieler. Ja, ja, ja. Nou, nou, nou, nou, Zelf verpleegartsen in, in, in een verzorgingstehuis ook. Um, uh, daar worden heel veel medicijnen gegeven... verschillende medicijnen gegeven aan mensen. Zonder dat er geweten wordt of die medicijnen met elkaar kunnen, is dat ook een probleem? Ja, dat is een enorm probleem. Omdat veel van de medicatie die wij voorschrijven... en ik ben dan ook schuldig... die is uh, getest bij jonge mensen. Ja. Dat is het eerste probleem. En het tweede probleem is, ze zijn niet getest... bij zeg maar, mijn leeftijdsgroep, 80, 90 jaar oud. En wat gebeurt als je ze allemaal tegelijk geeft? Ja. Ja, dat is een enorm probleem. En dat is wel iets waarvan... Um, ja, waarvan onomstotelijk vast staat dat dat natuurlijk ook wel nare gevolgen heeft. En we willen niet praten over doden, maar... Het is wel een hele onderzichtige we praktijk. Laten we laten wel even duidelijk stellen. We moeten nu niet thuis allemaal al onze medicijnen gaan laten staan. Hè? Dat is echt niet de bedoeling van nou ja, de Dat is ook het, niet verstandig. Nee. Je moet je dokter vertrouwen, maar ik weet niet of je de geneesmiddelen van je dokter moet vertrouwen. Nee. Dus... U wou net nog wat, wat toevoegen. Nou, het grote probleem is ook in Nederland dat uh, hoogleraren bijvoorbeeld... die om onderzoek te doen hebben ze geld nodig. En de overheid heeft zich teruggetrokken en heeft de ondernemende universiteit uitgevonden waar de hoogleraren een derde geldstroom moeten genereren en het is momenteel algemeen gebruikt dat ze daar als tegenprestatie marketingbedrijven voor geneesmiddelen en ook echt gewoon bewezen dingen zeggen die niet waar zijn. Dat, ja. dat is een heel erg groot probleem van de kolen, ja. de key opinion leaders. Maar uh, heren, om toch nog uh, af te sluiten, uh, gaat dit goed komen? Het gaat goed komen als. Als, dat is de oplossing van Pieter Gutje. als niet degene die de pillen verkoopt, ook degene is die de pil onderzoekt om te kijken of hij werkt. Dat past niet, dat past niet binnen één verantwoordelijkheid. Dus iemand anders met een koude blik, die zou de werkzaamheid van een pil moeten checken. Dat, dat moet losgekoppeld worden. Ja, dat gebeurt nu niet. En? en we zouden op een gegeven moment geen patent moeten meer verlenen aan geneesmiddelen die niets toevoegen aan het arsenaal. Nee. Want nu is het zo, we hebben een goed geneesmiddel, Dat loopt uit het patent, ze krijgen de hoofdprijs ervoor. En dan wordt het geneesmiddel een klein beetje veranderd en dan krijgen ze weer de hoofdprijs. Maar dat is nu wat gebeurt met langwerkende insuline ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, ja, ja. Het is uh, toch voor over het algemeen een geldkwestie, dat is al, uh, ja, dat ja, dat dat dat heel vaak de boosdoener. En 500 miljard, dat haalt het laagste in de mens naar boven. Ja, precies.